Shema Yisrael Ik was met een serie bezig over de Hebreeën. Paulus onderwijst de Hebreeën, en dit is dan de vierde en het begint bij Hebreeën 11 vers 1, daar was ik de laatste keer mee gestopt. Met het geloof nu is een vaste grond die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En dat is natuurlijk een zin geworden die overal over heel de wereld uitgesproken wordt en heeft een enorme impact gehad. Eén zin die Paulus op heeft laten schrijven. Ja, die dan een behoorlijke impact heeft gehad op de gelovigen. Er zijn af en toe wel woorden die een iets andere betekenis hadden in de grondtekst. Als wat opgeschreven is in de Bijbel. En geloof, dat is dan de overtuiging van de waarheid. Een vaste grond, Er staat eigenlijk hypostatisch. Fundament, de dingen die men hoopt. Alpizo, hopen en een bewijs, en legos, van de zaken, pragma, daden. Het dus eigenlijk niet de zaken, maar de daden die men niet onderscheidt. Nou, dan krijg je een beetje een andere zin. Dan krijg je, zou ik eigenlijk de zin krijgen, het geloof is het fundament van hopen, een bewijs, van niet onderscheiden daden. Maar dat andere is ook zo gebeuren dat is zo'n sterke zin dat je er niet aan moet gaan zitten rommelen, omdat je dan toch een heel andere... Maar goed, hij is niet helemaal goed vertaald, maar toch denk ik, dat is die zin die Paulus gemaakt heeft, die eigenlijk zo opgeschreven is, dat het een enorme impact heeft gehad wereldwijd. Maar daardoor, zegt Paulus in de tweede vers, hebben de oude een goed getuigenis gekregen. Dus door dat getuigenis van wat nou geloof precies is, hebben de oude een goed getuigenis gekregen. En dat getuigenis is eeuwenlang doorgegaan via allerlei mensen en heeft dat gestalte gekregen ook in ons leven. Want door het getuigenis van onze voorvaderen zijn wij ook gekomen waar we nu zijn. Het heeft dus impact gehad op ons alle leven. Dat door het geloof, zegt Paulus, zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord, het spreken van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. En dat snap je, want het spreken is niet zichtbaar. Als God spreekt, dan zie je dat niet. Hè? Je ziet wel dat er wat ontstaat door zijn spreken, maar het spreken zelf is niet zichtbaar. En dat stuk heb je zelf ook. Je ziet niet allerlei woordjes uit je mond komen. Nee, je hoort dat iemand spreekt en je ziet zijn mond bewegen. Maar daarmee wil nog niet zeggen dat je dus de woorden ook zichtbaar ziet. Dus het spreken zelf is niet zichtbaar... Maar wat er tot stand gebracht wordt door het spreken is wel zichtbaar. En dat zijn we nog steeds op de huidige dag zijn we daar getuige van. Er zijn zoveel dingen die niet kunnen uitgelegd worden door de geleerden. dat ze zeggen ja. Dan gaat ons begrip erboven. Of we hopen er ooit nog eens achter te komen. Van de week werd dan bekend dat Hawking's net voor zijn overlijden was hij dan bezig. En heeft hij gezegd van nou ja het heelal is eindig. Dat heeft hij dan besloten met uh, zijn leerling, een Belg, die dan ook mee heeft geschreven daaraan. En ja, en wat is eindig? Hetgene wat ze dus ontdekt hebben tot nu toe, waarvan ze echt dachten dat is het, het einde van het heelal. Dan zijn ze dan vorig jaar achtergekomen van nou, dat het maar een heel klein stukje is wat ze ontdekt hebben. En dat het vele malen eigenlijk ontelbaar groter is als wat ze ooit verwacht hadden. Met ook een hele hoop anderen... Effecten die ze niet verwacht hadden. Want de, de Big Bang, om dat uit te leggen. die is ontstaan. omdat ze gemeten hebben dat elke planeet en elke ster. eigenlijk heel langzaam van de Aarde af verdwijnt. Dus de Aarde is eigenlijk het middelpunt. van het universum. en alles verdwijnt daar heel langzaam vandaan. Dus de Maan bijvoorbeeld. gaat elk jaar ongeveer 2,5 centimeter. van de Aarde vandaan. En omdat die snelheid afneemt. Hoe verder je komt, zijn ze tot de conclusie gekomen, dan moeten er ergens een keer een hele grote knal zijn geweest, waardoor dus alles eigenlijk uit elkaar is gespat. Ze geloofden dat dus aan het einde van het universum, en dat hadden ze op een gegeven moment bijna bereikt, dan zou dus de snelheid nul worden. Dus van alle planeten en sterren zou het helemaal nul worden. En dat klopte ook, dachten ze, totdat ze dus twee jaar terug bijna bij de uiteinde van het heelal waren en tot hun grote verbazing merkten dat de snelheid groter werd. Dus dat was een tegenspraak eigenlijk wat ze altijd geloofd hadden. Dat zetten eigenlijk alles wat ze tot nu toe ontdekt hebben, heeft dat op losse schroeven gezet. Dus dat vind ik wel mooi. Dus de wetenschap die probeert echt inzagen te krijgen in, uh, in de schepping en komt erachter dat er heel veel dingen verborgen zijn. En dat dingen waarvan ze denken dat ze het in hun zak hebben, dat dat uiteindelijk niet zo is en dat het veel groter is en dat het anders is dan wat ze eigenlijk gedacht hadden. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Abel die bracht een lammetje als offer. En Kain die bracht een graanoffer. Dus het zat hem niet in het offer. Maar het zat hem in het geloof. Kain had geen geloof. Geen goed geloof. En Abel had wel een geloof. En daardoor kreeg hij een getuigenis dat hij rechtvaardig was. En dat heeft God met het oog op zijn gaven getuigd: doordat zijn. Offer werd aangenomen door God, heeft God daarmee een getuigenis gegeven van Abel, je bent rechtvaardig. Dus voordat hij gedood werd door zijn broer, mocht Abel weten dat hij rechtvaardig was. ...en dat staat er hier eigenlijk. En door dit geloof spreekt Abel nog steeds nadat hij gestorven is. Nou, dat is geweldig, hè... want hij heeft natuurlijk eigenlijk in het begin van de jaartelling heeft hij geleefd. En hoe lang hij precies geleefd heeft, dat staat er niet bij. Het is niet zo heel lang geweest, want zijn broer heeft een brutaal einde gemaakt aan zijn leven. Op een gruwelijke manier. Het is nu het eerste vermoorde mens ter wereld. Maar toch heeft het geloof wat Abel heeft, spreekt nog steeds. En dat is natuurlijk wel heel geweldig. En Yeshua die zegt daarvan, tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. Van het bloed van Abel tot het bloed van Zachariah. ...die omgebracht is tussen het alter en het huis van God... ...ja, ik zeg u... ...het zal afgeëist worden van dit geslacht. Want dan zeg je van... ...ja, wat hebben nou de schriftgeleerden en de fariseeën... ...met Abel te maken? Dat is natuurlijk een hele opmerkelijke uitspraak. Maar blijkbaar is hetzelfde ongeloof... ...als wat in had... ...is hetzelfde ongeloof... ...als wat de schriftgeleerden en de fariseeën hebben. Ze willen gewoon niks weten... ...van het werk van God en daar hebben ze zich tegen verzet en daar heeft in zich ook tegen verzet dus vanuit dat verzet heeft Caïn wel een offer gebracht maar eigenlijk uit ongeloof en hij was zo boos over het offer van Abel wat wel een goed offer was uit geloof dat hij hem doodde en dat hebben natuurlijk de schriftleden en de farisee ook constant gedaan dat hebben ze ook met Jezus gedaan ze worden zo boos van een rechtvaardige dat ze moeten doden ...er is geen andere oplossing als degene die rechtvaardig is om te brengen. En dat is eigenlijk wat Yeshua zegt tegen die de schriftverderen en de fariseeën. En dat betekent dat hun dus dezelfde instelling hadden als Kain. En daarom zegt hij... van: ...dat bloed van Abel zal dus ook van jullie afgeëist worden. Door het geloof werd Henoch weggenomen. Er nee, is dus heel weinig over bekend eigenlijk over Henoch. Niemand heeft hem meer gevonden... En was ineens verdwenen, hij is dus opgenomen denken ze, hij heeft de dood niet gezien en hij heeft het niet gevonden, ze hebben dus echt poging gedaan om hem wel te vinden, hij heeft wel een boek achtergelaten, dat is natuurlijk wel heel mooi, maar hij is niet gevonden omdat God hem weggenomen had, maar voor zijn wegneming, en dat is eigenlijk het belangrijkste waar het over gaat, kreeg hij het getuigd is dat hij God behaagde en daar gaat eigenlijk je leven over. Het maakt eigenlijk niet uit wat je in de wereld betekent. Het meest belangrijke is dat je dit krijgt. Dus het getuigenis dat jij God behaagt. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste getuigenis wat je kunt krijgen. En krijg je dat niet, dan heeft je leven eigenlijk niet zoveel zin. Dan is je eigenlijk, heb je een zinloos leven. Want dit is eigenlijk het, ja, de, de kern van je bestaan, zou je zeggen. Daar gaat het eigenlijk om. En Paulus zegt, in vers 6, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. En God is tussengevoegd, staat eigenlijk te behagen. Maar omdat hij dus hier zegt, wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont weer zoeken. Want als je dat niet gelooft, wat heeft het dan voor zin om God te zoeken? Als je er niet van overtuigd bent dat hij er is, dat hij bestaat, en je bent er ook niet van overtuigd dat hij beloont wie hem zoeken... ja, waarom zou je dan tot God komen? Dan heeft dat allemaal geen zin. En gelukkig heeft het wel zin. Want wij weten dat hij bestaat... en wij weten ook dat degene die zoekt... dat hij zal vinden. Want dat is namelijk zijn woord. Hij heeft dat gezegd in zijn woord. En God is een trouwe God... die zichzelf houdt aan zijn woord... wat hij gegeven heeft. Door het geloof heeft Noach... Nou, dat hebben we ook al bij stilgestaan. Toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag van God de ark gebouwd tot de redding van zijn gezin. En hij had gehoopt dat dat een redding voor velen zou zijn. Maar dat is niet gebeurd. Ik vind het heel mooi. Ik weet niet wie is er bij de, de, de ark geweest, bij de, die nagebouwde ark. Een van de eerste dingen die me opviel is dat hij dus een aantal slaapzalen aan boord van die ark gebouwd had. En dat viel mij op. En ik, ze gingen toch met z'n achter aan boord. Dus dan sprak even die man. Die liep er eens gezond. En zei: Joh, ik zeg. En toen zei hij: Ja, hij, zei, hij heeft 120 jaar gepreekt. Dus hij moet verwacht hebben dat er ook een zegen op zijn preek. Ja, dat is logisch. Dat is logisch. Dus ze zegt: Ik geloof echt dat hij dus slaapzalen gebouwd had. In de hoop dat er echt mensen tot geloof zouden komen. En mee zouden gaan. Geweldig. Ik vond het zo'n. Een stuk evangelie eigenlijk. Aan boord wat ik niet verwacht had. Dus door het geloof heeft hij dat gebouwd, en het is onvoorstelbaar, hè? 120 jaar. 120 jaar heeft hij daar gebouwd, heeft hij gepredikt, en er is dus totaal geen enkele vrucht opgekomen. Zelfs zo erg, dat een van zijn zonen zelfs afhaakt. Hey, daar heb ik het vroeger over gehad. Een van zijn zonen zelfs, die haakt af, en het gaat fout. Maar Noach heeft door zijn actie, en dat is natuurlijk frappant, hè, dus door hetgeen wat hij gedaan heeft, heeft Nobach de wereld veroordeeld. Dus hij heeft hetgene God zei, heeft hij serieus ontvangen. Hij is ermee aan de slag gegaan. En doordat hij aan de slag is gegaan, heeft hij de wereld veroordeeld. En gezegd, ik ben het eens met de beslissing van God, zo hij er al enigszins mee eens hoefde te zijn... Maar daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en hij is zelf een erfraam geworden van de rechtvaardigheid die bij het geloof hoort. Dus het was een hele belangrijke beslissing van hem eigenlijk om dus God te geloven en de aarde te gaan bouwen terwijl er nog helemaal niets te zien was van het plan dat God had om heel de aarde onder water te zetten. En door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in Urde-Godeë gehoorzaam geweest. ...en is weggegaan naar een plaats die hij tot een ertel zou ontvangen... maar ...waarvan hij niet echt de werkelijkheid gezien heeft. Hij is weggegaan, hij wist ook niet waar hij terecht zou komen. Dus hij moest gewoon op pad gaan, een weg afgaan waarvan hij niet wist... ...ja, waar kom ik nou terecht? Nee? En zeker in die tijd, waren er waren natuurlijk geen kaarten... ...er waren geen tomtoms, dat weet ik veel allemaal. Het was natuurlijk gewoon, ja, eigenlijk in de blinde ging hij op weg... En is hij uiteindelijk terechtgekomen in Kanaan, waar God tegen hem zei van, ik zal dit land, zal ik aan jou en je nageslacht geven. En dan ook nog eens geconfronteerd worden met het feit dat hij geen nageslacht kreeg. He, dat heeft vreselijk lang geduurd, waar die steeds maar moest blijven wachten. En toch is Abraham niet gestopt met het geloof. Hij heeft volgehouden en heeft eigenlijk vol hart in het geloof hij is een inwoner geworden in het land van de belofte, maar het was als in een vreemd land. Hè? Dat zegt hij ook, van hij woonde daar in tenten. Hij had daar geen streep, geen stukje land, totdat hij dan uiteindelijk een stukje voor een graf koopt. Maar hij had helemaal niets. Er woonden andere mensen en hij was gewoon daar een vreemdeling, een bijwoner in dat land. Met Isaac en Jacob, die wel mede erfgenamen waren van dezelfde belofte maar die eigenlijk ook nog niks hebben gezien van de werkelijke invulling van de belofte. Eigenlijk pas toen Jacob en zijn kinderen terugkwamen, hebben ze een stukje van die werkelijke belofte gezien, dat het invulling kreeg. Want Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Dus hij is wel naar het nieuwe land toe gegaan, als onderdeel van de belofte... Maar hij verwachtte een veel grotere belofte... die nog veel verder weg lag. En dat was de stad die fundamenten heeft. Nou, We hebben net dat filmpje gezien... Hè, van de Jeruzalem die dus komt. En dat is eigenlijk de stad die fundamenten heeft. En dat verwachtte hij eigenlijk. Hè. Dus ook de plek waar hij Isaac geofferd heeft... dat is ook de plek waar die stad komt. Waar die stad met fundamenten komt. Hè. Dat is natuurlijk op de berg Moria. De berg Sion... En daarvan, er staat ook dat die nieuwe stad uit de hemel zal komen. Die is dus echt door God gebouwd. En dat is ook de ontwerper ervan. Door het geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Ondanks haar hoge ouderdom. Omdat zij hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had. Dat vind je niet echt terug, hè? Dit is dus iets wat Paulus zegt achteraf. Maar als je ziet hoe zij het bericht ontvangt, zij lacht eigenlijk uit ongeloof. Het meest verpante is, vind ik althans, dat Abram exact hetzelfde doet. Lees het maar na. Abram krijgt dat bericht en Abram lacht in zichzelf, staat er. En hij zegt, zal een man als hij zo oud is nog een kind verwekken. En mijn vrouw, die is dus al, het gaat niet meer naar de wijze van de vrouwen, zegt hij. Maar dat zegt hij dus inwendig. Dus er staat van, hij lachte in zichzelf. En hij wordt er niet op aangesproken. God zegt alleen zal voor God iets te wonderlijk zijn. Maar Sarah wordt er wel op aangesproken. Dat is heel frappant. Dus je ziet, er, ik zie eigenlijk geen verschil in de boodschap, van alle, van de, in de gedachten van allebei. Maar dat is ook met Zacharia en Maria zo. Zacharia die dus in de tempel het bericht krijgt dat hij een zoon zal krijgen, Johannes. En dan zegt hij hoe zal ik het weten dat het gebeurt. Want we zijn op de leeftijd gekomen. En hij wordt gestraft, hè? hij moet dus zeggen: Tot aan de geboorte moet hij zwijgen. Maar ik kan hem niet spreken. Maria, komt dezelfde engel die komt op bezoek. Ze zegt bijna dezelfde woorden als Zagreus zegt. En zij wordt niet gestraft. Wees maar na. Het is echt ontzettend leuk. Ik bedoel echt Maria. Maria krijgt dus de boodschap van dat de Heer Jezus bij haar geboren zal worden. En zij zegt bijna dezelfde woorden als wat Zagreus zegt. Hij zegt: Hoe kan het omdat we op leeftijd zijn gekomen? Zij zegt: Hoe kan het omdat ik geen man beken? Maar het zijn, het zijn bijna dezelfde woorden, Zachariah krijgt straf en zij niet. Dus dat zijn hele opmerkelijke dingen die mij opvallen van waar, waar zit dat in. En zie je bij Abraham en Sarah ook. Ze hebben allebei, lachen ze, allebei hebben ze een stukje ongeloof in zich. En Sarah wordt aangesproken en Abraham niet. Maria was heel jong. Maria was... Zelf had ik ook het idee bij Zachariah, hij was priester. Het was notabene in de tempel, dus hij had dienst in de tempel. Er komt een, een engel, dus je moet nagaan. Hij dient dus God in de tempel. Hij is, hij is bezig met zijn offer. Er komt een engel van God en dan nog niet geloven. Dus je bent op God's terrein, in zijn engel, in, in zijn uh, aanwezigheid verricht je werkzaamheden. En er komt dan zo'n speciaal iemand en nog geloof je het niet. En, en Maria, Maria is natuurlijk een heel. Ja, dat is het grote verschil denk ik. Dat is het grote verschil van. Uh, maar dat zijn wel opmerkelijke dingen. Maar goed, Sarah. heeft toch getoond dat ze dus geloof had. Want ze zijn toch zwanger geworden. En ze hebben toch het woord. wat gesproken was. hebben ze serieus genomen. En ze hebben toch de kracht ontvangen. om een kind te ontvangen. en te baren. ondanks haar hoge ouderdom. Daarom zijn er zelfs uit één man. en dat is dan Abraham. En dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, staat er, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en dat het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Want vergeet niet, je praat ook niet alleen over het nageslacht van Israël, maar je praat ook, Abraham is nog een keer getrouwd geweest met Ketura, staat er, en dat zijn heel veel landen die er omheen liggen. De moslimlanden zijn afkomstig van ...volken die ook uit Abraham komen. Ismaëlite, noem noemen je de namelijk Nou, er zijn er heel veel. Ismaël was zijn eerste zoon nu. Ja, als je gaat kijken... ...hoeveel dat nu zijn zijn met de nakomelingen... Dat, ...dat is ongelooflijk. Dat zijn er ontiekelijk veel. Dus dat klopt helemaal wat... Uh, ...wat Paulus schrijft. En deze allen... Hè, ...dat praat je dus over Abraham... ...over Sarah, over Isaac, over Jacob... ...ze zijn in het geloof gestorven... Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Ze hebben constant de belofte gehoord. Ze zijn steeds meegegaan in die belofte. Ze hebben er ook steeds van getuigd. Maar toch hebben ze de belofte niet verkregen. Maar ze hebben die wel uit de gezien. En echt geloofd. En het ook begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdingen en bijwoners op de aarde waren. En wie heeft dat eigenlijk op een dermate manier gedaan... dat dat ook zeg maar dus... Ja, bij de heidenen bekend, Een heel bekend voorbeeld. Jacob, die komt bij de farao, en Jacob, die zegt tegen de farao: veel waren de dagen van mijn vreemdelingschap. Zegt hij tegen, dus hij getuigt tegen de farao dat hij een vreemdeling was en een bijwoner op de aarde. En dan zegt Paulus van: zulke dingen zeggen laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En dan zegt hij een hele belangrijke zin hierna. En als ze aan het vaderland gedacht hadden waaruit zij waren weggegaan, dan hadden ze de gelegenheid gehad om terug te keren. Want zoals Abraham, er stond niets in de weg voor hem om terug te keren naar het land waar hij vandaan kwam. Hij heeft natuurlijk op een gegeven moment zijn knecht gestuurd naar Haran om een vrouw voor Isaac te vinden. Hij had net zo makkelijk mee terug kunnen gaan. Dus blijkbaar was die reis niet zo heel erg groot, ook in die tijd niet. En hij was rijk genoeg om zeg maar, dus met een heel groot gezelschap terug te keren, heeft hij niet gedaan. Hij heeft zijn knecht gestuurd en gezegd luister, je moet een vrouw voor Isaac meenemen. Die knecht heeft het zelf gezworen dat hij daar aan zou voldoen. En die werd ontslagen van die eet als er niemand mee zou gaan. Nou, dat is niet gebeurd. Het is wel duidelijk, is er een vrouw meegegaan en is getrouwd met Isaac. Maar als Abraham dus echt gedacht had aan een vaderland hier op aarde dan had hij de gelegenheid gehad om terug te keren waar hij vandaan kwam. En dat is niet gebeurd. Hij is dus gebleven in het gebied wat God hem beloofd had als erfdeel. Voor hem, maar ook voor zijn nageslacht. Maar Abraham en zijn nakomelingen die verlangden naar een beter, dat is naar een hemelsvaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Dus eigenlijk al die acties die hun uitvoeren uit geloof... Die zorgen ervoor dat God zich niet schaamt om hun God genoemd te worden. Dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Dus God die vraagt wat aan Abraham. Die zegt: Luister, ga uit je land en ga naar een land wat ik je wijzen zal. En Abraham die gehoorzaamt daaraan. Maar door dat gehoorzamen geeft hij ook eigenlijk blijk van het zoeken naar een beter, naar een hemels vaderland. En omdat hij dat doet, omdat hij dus in gehoorzaamheid op weg gaat... ...zegt God, ik schaam me dus ook niet om door jou mijn God genoemd te worden. Dus je krijgt echt een wisselwerking in hetgeen wat God wil. De mens antwoordt daarop en God die zegt dan, eens luisteren... ...ik vind het fijn dat jij mij mijn God noemt. En ik schaam me ook niet dat jij dat zegt. Dus dat jij eigenlijk mijn alle eer en erkenning geeft... Die ik waardig ben, omdat ik jouw God ben. Dus dat is een hele mooie wisselwerking eigenlijk. Die er is tussen God en de mens. Want God had voor hen een stad gereed gemaakt. Dan zitten we nog allemaal op te wachten nog steeds. Op die stad die zal komen. Door het geloof heeft Abraham, toen hij de God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En zo praten ze er ook over. Ook de rabbis die zeggen van nee, hij heeft Isaac echt geofferd. Want het is eigenlijk ook... Wat Yeshua zegt, als je in je hoofd al een vrouw aangekeken hebt om haar te begeren, dan heb je dat al gedaan. Dan heb je in principe al overspel gepleegd. Zo is het ook. Abraham werd dus gevraagd om Isaac te offeren. Omdat hij alles uitgevoerd heeft om dat te doen, heeft hij dat in zijn hoofd, had hij dus Isaac al geofferd. En daarom zeggen ze ook, hij heeft Isaac terug uit de dood gekregen. En daarom wordt dat ook zo door God beloond. En hij, die de belofte ontvangen had, Abraham, heeft zijn enige geboren geofferd. Iets wat dus God ook doet. Hij was zo ver dat hij de doodsteek wilde toebrengen. Dus in zijn hart was het al gebeurd. En heeft hij al geruild om zijn enige zoon. Hij had de keus gemaakt. Hij had de keus in zijn hart gemaakt. En daar gaat het daarom. Het is dus niet of het nou of het echt uitgevoerd werd ja, of nee. Nee, hij had zijn keus. Stond vast en hij had het eigenlijk al gedaan. En ik denk, ik denk ook dat Sarah het geweten heeft. Er, is, er staat nergens dat ze het over gesproken hebben. Maar ik denk wel dat ze dus geweten heeft dat er iets heel belangrijks zou gebeuren met haar zoon. Ja, omdat Petrus het tegen wilde houden. Petrus die geloofde het eigenlijk niet, zeg maar, wat er zou gebeuren. En die wilde het tegenhouden. En daarom zei je, zo van, ga achter mij. Want jij bedenkt niet de dingen die van God zijn. En dat deed Abraham wel. Abraham deed wel de dingen die God wilde. En dit is natuurlijk een enorme remes eigenlijk. Hè? Van als je ziet dat Abraham de enige geboren die hij had offerde, terwijl hij eigenlijk niet offerde, heeft God zijn enige geboren wel geofferd. En die is er dus wel mee doorgegaan. En die heeft wel gezorgd dat hij. De belofte verkreeg doordat hij zijn enige geboren geofferd heeft. Waardoor wij allemaal gered konden worden. Tegen Abraham was gezegd dat van Isaac zal uw nageslag genoemd worden. Waar Abraham had gevraagd aan God, wilt u alsjeblieft Ismaël aannemen? Laat hem leven voor uw aangezicht. Nee, zegt God, Isaac... De zoon van jou en van Sarah, dat zal jouw nageslacht genoemd worden. En het nageslacht wat je had van Hagar, dat zal ook tot een groot volk worden. Die heeft ook twaalf zonen gekregen, maar dat heeft toch niet het nageslacht als wat van Isaac. He, Isaac is het, het nageslacht en dat andere is nageslacht. En Abraham overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. Dus dat Isaac, nadat hij hem geofferd had, dat hij hem weer uit de dood zou opwekken en dat hij hem toch weer terug zou mogen nemen naar huis. En dat is eigenlijk, zoals de rabbis daar ook over praten, dat is eigenlijk gebeurd. Hij heeft hem niet geofferd, maar eigenlijk heeft hij hem toch uit de dood teruggekregen. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Dat is gewoon gebeurd. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend met betrekking tot toekomstige dingen. Hij heeft ver in de toekomst gekeken en heeft uitspraken gedaan die hij eigenlijk als mens zijnde niet kon weten. Dus hij heeft gewoon een profetische gave gekregen om zijn zonen te kunnen zegenen en uitspraken te doen die betrekking hadden op het toekomstige leven van Jacob en Esau. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. En ook op een hele speciale manier. Hè? Dat hij op een gegeven moment zijn armen kruisde. En dat hij dus zo Manasse en Ephraim zegende. En Jozef die probeerde zelfs de armen terug te leggen. Van nee pa je bent verkeerd. Je doet het fout. En Jacob zei nee ik doe het goed. Ik weet wat ik doe. Manasse zal ook gezegend worden. Maar Ephraim die heeft een dubbele zegen. En dit vind ik altijd zo heel erg mooi: hè? dat is dus Jacob aan het eind van zijn leven. dat hij op zijn bed gaat leggen, zijn benen bij elkaar. en dat hij overlijdt, dat hij eigenlijk zijn leven overgeeft. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uitocht van de Israëlieten. En dat kon hij toen niet weten, want dat lag nog ver in de toekomst. Dat lag nog ongeveer een 400 jaar vooruit, en toch heeft Jozef gezegd, maar luisteren, er komt een tijd dat jullie terug mogen dus misschien heeft u dat ook gehoord van Abram, dat dat toch doorgegeven was want het was verteld aan Abram dat het volk 400 jaar in de vrede zou verkeren en dat ze weer terug zouden keren. in ieder geval hoe het ook zij, Jozef heeft dus gewoon verteld maar luisteren, dat jullie zullen terugkeren naar Canaan en neem alsjeblieft mijn gemeente mee dus als jullie uittrekken, neem mijn gemeente mee ook weer heel opmerkelijk omdat hij wel zijn vader heeft die begraven in Canaan dus toen is er een hele grote afvaardiging van de Egyptenaren meegegaan en die hebben dus het gebeten van Jacob begraven in het graf wat ze hadden maar Jozef doet dat niet Jozef vraagt om luisteren als jullie weggaan neem mijn gebeente mee en door het geloof dat Mozes toen hij geboren was drie maanden lang door zijn ouders verborgen omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. En dat is raar, dat is een rare opmerking. Want ze waren wel bevreesd en daarom werd hij verborgen in het riet. En toch zegt Paulus, nee, het, ze deden het uit geloof. Dus hij werd verborgen omdat zij zagen dat het een bijzonder kind was. Dus je leest in de Torah van dat het kind verborgen was omdat er... ...ze bang waren voor het gebod van de koning... ...dat alle jongetjes omgebracht zouden worden... ...maar Paulus zegt van nee... ...zij verborgen hem omdat ze geloofden... ...dat het een heel bijzonder kind was... ...en dat daar dus de verlossing van Israël uit... ...voort zou komen. Dus dat zijn twee dingen... ...die niet helemaal met elkaar stroken... ...waarvan ik toch geloof... ...dat Paulus gelijk heeft. Dus het staat wel beschreven in de Torah... ...dat ze... ...hem verborgen omdat hij anders gedood zou worden... Maar de diepe reden ervoor, denk ik toch dat Paulus dat hier opschrijft. Hij gaat zelfs nog een stapje verder. Want hij zegt dat Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd had een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Ik heb daar best mee geworsteld, jaren terug. Ook een hele discussie die ik gehad met een, met een dominee toen de tijd, omdat ik dat niet kon rijmen... Want hij zegt hier. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden. Dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. En dan gaat hij zelfs nog een stapje verder. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom, De smaad van de Messias eigenlijk. Dan een schat in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. En dan denk ik. hè? Daar staat helemaal niets van hè, in de Torah. Helemaal niets. Sterker nog. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de farao, want hij bleef standvastig al zag hij de onzichtbare. Ik vond het helemaal niet kloppen. Ik zei: maar dat staat niet in de Torah. In de Torah staat dat hij de Egyptenaar gedood had en de volgende dag spreekt hij met twee Israëlieten die met elkaar aan het vechten zijn en dan wordt hij aangesproken van: wil je mij ook doden? Net als je gisteren de Egyptenaar gedood hebt. En dan wordt hij bang en hij vlucht uit Egypte. Hij is bang voor zijn leven omdat als de farao dat hoort, dan zal hij gegarandeerd van het leven beroofd worden. Dat staat in de Torah. En toch zegt Paulus, nee, hij was helemaal niet bang voor de toon van de koning. Want hij zag de onzichtbare. Ik kon het niet rijden, toen de tijd. Ik kon het niet rijden. Ik denk, hoe kan dat nou? Dat staat er helemaal niet. Hoe kan Paulus nou zo afwijken van de Torah? En toch geloof ik nu dat Paulus echt gelijk had. Zeker de situatie zoals die zich ontwikkelde voor Mozes dat was eigenlijk zoals het door God geleid werd denk ik Mozes had het idee dat hij het volk moest bevrijden wilde dat op eigen kracht doen heeft daardoor een misstap begaan, hij heeft Egypte gedood die hij niet mocht doden en daardoor moest hij vluchten, heeft hij 40 jaar in de woestijn rond moeten zwerven om geduld te leren hij moest klaargestoopt worden, hij heeft in Egypte, heeft hij heel veel kennis opgedaan over het regeren en besturen, maar hij was in Egypte, althans dat het hebben dus gelezen, in Egypte was hij ook opgeleid als bevelvoerder, dus als van een legereenheid. dat had hij natuurlijk erg nodig als hij op, op een gegeven moment Israël ging rijden. aan de andere kant moest hij dus ook leren, hij moest geduld leren, hij moest echt, uh, het, het leven in de woestijn moest hij tot in alle finesses, moest hij onder de knie krijgen. ...van hoe vind je water, hoe vind je toch eten en noem maar op. En dat had hij natuurlijk keihard nodig toen hij met dat grote volk door de woestijn ging. Door het geloof heeft hij het paasga ingesteld. Dus toen God op een gegeven moment tegen hem zei van Mozes... ...nu is de tijd zover, nu moet je zorgen dat elk huis een lammetje heeft. Drie dagen mag het meeleven met het gezin, daarna moet het gedood worden en het bloed moet gebruikt worden om aan de doorposten gesmeerd te worden. Opdat de Engel des Doods niet bij jullie binnenkomt, dan heeft hij dat geloofd. Hij heeft het ingesteld voor het hele volk, dus hij heeft gezorgd dat alle Israëlieten meededen. En ik denk dat er ook Egyptenaren zijn geweest die meegedaan hebben, want er zijn natuurlijk heel veel mensen meegetrokken. Dus er zijn heel veel mensen die hem hebben geloofd door wat hij ingesteld heeft, de passa. En zo doende hun eerstgeborenen gered. En door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan als over het droge. En toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Dus de Egyptenaren zijn niet verdronken doordat het water eigenlijk terugging, maar de Egyptenaren zijn verdronken door ongeloof. Dat, dat staat hier. Zij, zij zijn door het geloof door de Rode Zee gegaan als over het droge. En de Egyptenaren zijn door ongeloof verdronken, want die hadden niet het geloof wat de Israëlieten hadden. En door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze zeven dagen toe omringd waren geweest. Zeven dagen zijn ze er omheen getrokken, zeven dagen lang hebben ze één keer geblazen op de shofar. En op de zevende dag hebben ze zeven keer geblazen, hebben zeven keer omheen getrokken, zeven keer geblazen. En toen zijn de muren gevallen. En door het geloof is Ragab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, omdat zij de verkennis met vrede had ontvangen. En het is natuurlijk heel erg apart. Zij was natuurlijk een heiden. Zij was een hoer. En ze is toch een van de voorzaten van Yeshua. Dus een van de voorouders van Yeshua is Raghab. Zij staat in de geboortelijn. Onvoorstelbaar dat zo iemand toch mee mag doen en meegenomen wordt... in die lijn. En wat zal ik nog meer zeggen, zei Paulus? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, over Barak, over Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. En wie zijn er nog meer geweest in alle eeuwen erna? Hey, want dit zijn de mensen die dan in de Bijbel staan, maar er zijn natuurlijk ook ontzettend veel mensen geweest die geloofsdaden hebben gedaan die niet in de Bijbel vermeld staan. Ze hebben door het geloof... Koninkrijk overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gestoten. Nog één verhaal daarvan is natuurlijk van Daniel, staat uitgebreid beschreven. Maar dat is dus vaker gebeurd. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Nee, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Dat staat ook over de zadere meester Albert Negro. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd, maar er is ook de andere kant op gebeurd. Ze zijn ook massaal omgebracht. En ze hebben massaal hebben ze allerlei vreselijke dingen moeten door, doorstaan. Dit vond ik ook heel erg opmerkelijk. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Er staat geen mannen. Dat viel me gewoon op. Ik denk, frappant, dat is blijkbaar de vrouwen alleen daar geloof voor hadden en niet de mannen. Dus ik denk dat bij mannen veel meer dood is dood. En er is geen terugkeer uit. Maar waarom dat is, weet ik niet. Anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag zo. Bij Isis was dat ook zeg maar dus een geliefd iets. Omdat dus ze zeggen moest luisteren, als jij dus je geloof verlookend, dan sparen we jou. En je wist ook niet of ze zich aan hun beloften zouden houden, ja of nee. Heel veel mensen hebben het in ieder geval niet gedaan en hebben dus de dood, zijn dood gemaakt. En waarom? Opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden, zegt Paulus. Ze hebben dat allemaal gedaan uit het vertrouwen dat God de God was die zij dienden en dat God trouw was aan zijn woord. Weer anderen hebben spot en gevechtslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis en vreselijke mishandelingen. Er zijn afschuwelijke verhalen over wat sommige mensen hebben moeten verdragen. en wat er allemaal gebeurd is tot op de huidige dag. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd. in verzoeking gebracht, met het zwaarteboot gebracht. rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. gebrek geleden, werden verdrukt en mishandeld. Er zijn, als je alleen al wat nu herdacht wordt. met de Tweede Wereldoorlog. Hetgeen wat gebeurd is in de kampen, als je dat hoort, die verhalen, het is afschuwelijk wat er allemaal gebeurd is. En waarom? Omdat die mensen genoemd waren het volk van God. De wereld was hen niet waard, zegt Paulus. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen, verbleven op bergen, in grotten, in holen, in de aarde. Deze allen hebben door het geloof een goed getuigenis van God gekregen, maar de vervulling van de belofte niet. Ze hebben dus wel een goed getuigenis gekregen, zijn opgeschreven geworden in de Bijbel, maar ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar hebben ze naar nou uitgezien, daar hebben ze naar nou verlangd zeg maar, en is niet verkregen. Er is eigenlijk eentje die erover spreekt, en dat jullie allemaal weten wie, er is eentje die spreekt van mijn vijfste, ik heb de belofte verkregen. Laat mij nu nog maar sterven. Want ik heb de belofte die ik verkregen op zien. Simon. Ja. is de enige waarover gesproken wordt. Die echt de belofte, de vervulling van de belofte verkregen heeft. Daarvan getuigd heeft. En dus zegt van laat mij nu maar sterven. Want ik heb de vervulling van de belofte verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had. Opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Nou dit is ook toch een hele bijzondere zin. Want hoezo... Hebben wij iets... Dat hun tot de volmaaktheid zouden brengen? Het enige is denk ik... Omdat wij achteraf... ziende Hebben meegemaakt dat Yeshua dus... Gestorven en gekruisigd is... En dat hij is opgewekt. En dat we dus... Van daaruit... Wij hebben de belofte verkregen... Zei je dat het voor ons natuurlijk ook al... 2000 jaar geleden is... Toch mogen wij door geloof... Aanvaarden wat daar is gebeurd en wij hebben het niet door aanschouwen maar wij hebben het door geloof wij moeten geloven wat er staat in de Bijbel wij moeten geloven dat dat allemaal gebeurd is en hun hebben eigenlijk door het geloof uitgekeken naar iets wat beloofd was en ook niet tot vervulling is gekomen dus wij kijken terug naar een vervulling die gebeurd is, die opgeschreven is en dat moeten wij geloven en van daaruit dat wij zeg maar een stukje volmaaktheid kunnen laten zien. Wel nu dan, laten ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrekt. Laten we met volharding de wet lopen, lopen voor ons licht. Ik denk dat Paulus op de enige manier ook kennis heeft gemaakt met de Olympische Spelen, die toen de tijd ook al onder vier jaar gehouden werden. Heeft hij kennis meegemaakt? Je ziet bepaalde dingen. die hij alleen maar eigenlijk kan weten. als hij een keer bij de Olympische Spelen is geweest. En hij is natuurlijk in Griekenland geweest. Dat was natuurlijk was het enige land waar de Olympische Spelen gehouden werden. En daar is hij dus gewoon getuige van geweest. Laten wij het oog gericht houden op Yeshua, de leidsman en volleinde van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. het kruis verdragen en de schande veracht. Dus Yeshua, die heeft dus ook een belofte gekregen. En door die belofte heeft hij gedaan wat hem was opgedragen. Dus hij heeft er ook naar uitgekeken. Hij heeft vreugde gehad door iets wat hem in het vooruitzicht was gesteld. En dat vooruitzicht was dus dat hij aan de rechterhand van de troon van God zou zitten. En daarom heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Hij heeft wel gebeden, vak ervoor, van Heer wilt u alsjeblieft het lijden wegnemen. Maar toch erbij gezegd van niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want let er scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zon als tegen zich heeft verdragen, omdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Yeshua is constant geconfronteerd geworden door mensen om hem heen die hem tegenspraken, de Farizeeën en de schriftgeleerden hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd hem onderuit te halen. Zelfs toen hij op een gegeven moment gevangen is genomen, hebben ze valse getuigen ingehuurd. Om echt te proberen hem te laten struikelen, om te laten zien dat hij fout was, dat hij verkeerd was, dat hij gezondigd had. Zelfs toen hij aan het kruis ging, zijn ze zo ver gegaan dat ze zeiden van moest luisteren, kom nou van het kruis af als je kunt bewijzen. Door van het kruis af te komen dat u zoon bent, dan zullen we in u geloven. Nou, dat moet natuurlijk een ontzettende verleiding zijn geweest. Want ja, hij was gewoon Gods zoon. Dus hij had van het kruis af kunnen komen. Hij heeft het niet gedaan, want Gods werk zou niet afgemaakt zijn geweest. Dus hij heeft echt al die tegenspraak heeft hij verdragen. En waarom? Omdat wij niet verzwakt en zouden bezwijken. Dus wij kunnen ons daar aan vasthouden. Hij heeft volgehouden. En zo moeten wij ook volhouden. Ook al krijgen wij tegenspraak. Ook al krijgen wij tegenstand. Blijf vasthouden. En blijf geloven in hem en in zijn vader. Want, zegt Paulus, u hebt nog niet tot bloed. Dus toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde, En die kan fel zijn. Het kan natuurlijk echt een enorme strijd zijn. En toch worden we. Gevraagd en opgedragen om vol te houden blijf volhouden en blijf strijden en u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken mijn zoon achter bestraffing van Yahweh ja, niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt en dat is wel mooi dat hij zegt mijn zoon Hij gaat er ook nog even dieper op in want Yahweh ja, bestraft en er staat in de grondtekst er staat dus geen bestraffing maar het staat echt onderwijzen ...wie hij lief heeft en een geest tot iedere zoon de hij aanneemt. Dat onderwijzen, dat heeft alles te maken met de Torah. Dus degene die hij dus lief heeft, die onderwijst hij uit zijn Torah. Als je bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Want ja, als vader bemoei je eigenlijk niet zoveel om andere kinderen... ...maar meer om je eigen kinderen. En die bestraf je, die wil je bij de les houden... En die probeer dus te onderwijzen in de dingen waarin jij vindt dat ze onderwezen moeten worden. Maar, zegt Paulus, als u zonder bestraffing bent, waar al een deel aan hebben gekregen, dan bent u bastaarden en geen kinderen. Als je geen bestraffing krijgt, als je geen onderwijs krijgt, als je er eigenlijk maar op losleeft, leeft, ja, dan ben je eigenlijk geen echte kinderen, maar dan ben je een bastarde die er maar op losleven leeft en geen wet en gebod kent. En verder hadden we onze aardse vaders als opvoeders en we hadden ons zacht voor hen. Zullen we ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Dus wat Paulus eigenlijk zegt, we hadden natuurlijk aardse opvoeders, die hebben we gehoorzaamd, we hadden ons zacht voor hen. Wat hij vraagt van ons, dat is dat we ons zullen ontwerpen aan Yahweh, vader van de eeuwigheid. En dat we daardoor zullen leven, omdat we zullen leven na de Torah. Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar hun goeddag bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut. Omdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Dus hij doet dat niet om ons te straffen. Maar hij wil dat wij een beter leven krijgen. Sterker nog dat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Net zoals Yeshua deel heeft gekregen aan zijn heiligheid. Is de bedoeling dat wij dat ook krijgen. Dat wij daar ook deelgenoot van worden. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn. Heeft vaak word je er bedroefd van als je gestraft wordt of als je onderwezen wordt. Maar later geeft ze hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Want als je gewoon geoefend wordt om gewoon te doen wat hij van je vraagt, gewoon de Torah volgen, ja, dan is er niks aan de hand. Dan heb je er alleen maar profijt van. En dan heb je dus geen droefheid, maar dan heb je blijdschap. Dan is het een vreugde. Om de vet te doen, zoals David ook zegt. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. ...en Maak rechte sporen voor je voeten omdat de kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Als je natuurlijk recht loopt, heb je veel minder kans om te struikelen en kreupel te worden, als dat je natuurlijk een slingerweg gaat volgen. Jaag tevreden na met alle. En de heiliging zonder welke niemand jaren zal zien. Want dat is eigenlijk te hopen dat we dat met z'n allen doen. Laten we de vrede najagen en de heiliging. En laten we zorgen dat we met z'n allen jaren zullen zien. Amen. ZANG EN